Het Witte Huis laat weten dat het ministerie van Defensie de mogelijkheden bekijkt. Trump was vorig jaar samen met zijn vrouw bij de parade in Parijs. Het weer helder bij min 4 tot min 8. Pas komende middag komt het kwik een paar graden boven nul. Verder wordt het zonnig en blijft het droog. Donderdag meer wolken. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Met Eveline van Rijswijk. Goedenacht en welkom bij Focus, het nieuwe nachtprogramma over geschiedenis en wetenschap van de NTR. Fijn dat u luistert. U kunt gaan luisteren naar de gesprekken die wij de afgelopen twee uur hielden over onder andere de Caribische Zee. We gaan op zoek naar woorden die we hebben voor geuren en smaken. We gaan op pad met een diplomaat en we leren meer over hoe aandacht werkt. Oh, en de geschiedenis van de vibrator, die komt ook nog voorbij.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 In 1967 kreeg Griekenland een kolonelsregime. Een, een dictatoriaal uh, regime. Uh, dat was geen uh, fijne club. En uh, Van der Stoel, toen ben de dag Kamerlid, heeft voor de Raad van Europa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 De confrontatie aan met onze belangrijkste bondgenoot, de Verenigde Staten. Want wat is er gebeurd met die vier Nederlanders van ons? Ja. Het protest daar, werden er ook vier kruisen bij het consulaat uh, geplaatst. Hè? Dus vier, uh, nou ja, ja tot, tot intense ergernis van de Amerikaanse ambassadeur van toen. Ja. Die, die, die, die een, een, een uh, heet gebakerd. Uh, kereltje was. Um,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 Nou, op zijn minst een, een, een, een heel spannende. En natuurlijk yeah. ook een heel publieke. Want, met als achterland ons land. Waarin links uh, toen zeer dominant was. De P van de A heel dominant was. En die P van de A zag niks in die kruisvluchtwapens, dus Ze was woedend over die moord op die vier journalisten. En uh, die P van de A minister. Maar uh, ze zit te zwetsen met die Amerikanen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 Ja? Hij, hij begon in Den Haag met, met de positie... ja, ik, ik ga uh, echt uh, alles uh, uit de kast halen... Om Nederland, uh, dat Nederland ja zegt tegenover... De plaats Tegen de kruisraketten? de kruisraketten? Ja. Ja, en uh, dat is niet zo goed gelopen. En Hoe pakte hij dat tegenover... aan? Wat deed hij? Ja, hij, hij vond het een goed idee... om uh, uh, voor hem heel duidelijke uitspraken te geven... tegenover bijvoorbeeld Nederlandse pers. Ja. Of als hij een lezing uh, gaf...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 Dus de, dat was echt een, een openheid van, van Bremmer. Hij was bereid om, om met de tegenstander te praten. Ja. En uh, dat was ja in zekere zin gewaardeerd. Ja. En in principe zei Nederland dat die kruisraketten 48 waren en dat er geloof ik mochten komen. Ja. Maar dat is nooit doorgegaan. Waarom niet? Ja, well, yeah, Lubbers heeft beslist uh, onder het oog van, van Bremmer uh, in november 85 was het om, om door te gaan met de plaatsing.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 Mm -hmm. Dus dat, het is echt uh, goede, ja, basislicht van, van een goede basis ligt van een goed begin. En mm -hmm. um, ik hoop dat hij uh, een beetje rondrijst en echt uh, Nederlanders uh, een beetje leren kent. Dat, dat zou heel leuk zijn. Ja. En dat hij wat meer van Bremmer heeft dan van uh, Dias. Dat zou beter werken. Ja, ja, de, ja als er twee uh, voorbeelden zijn, dan uh, in, ja, ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Hartelijk ja. dank, uh, Charles Scott-Smith. Um,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 For my ex minus the tears Just to remind myself Of how good it is All oh, it was Cause I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 Laatje LL15. J. Jee. Jee. Oh kijk, daar. Ja, kijk eens. L... Laatje 15. Hier hebben we dus... een vibrator... voor medische doeleinden. Oké. Okay. Het is een... Um, instrument wat... mechanisch werkt. Er zit een handvat aan. <gacht> Hij lijkt een beetje op zo'n... Uh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 From here to a sea that no one knows to come. swim with sand Don't try to talk me out of this knot while I'm here in Carlisle see as many drops of water but the salt won't let In het volgende uur gaan we het hebben over aandacht. Hoe werkt het? En hoe probeert iedereen jouw aandacht te trekken? En het gaat over wijn en koffie. Dus of u nu aan de wijn zit of aan de koffie. Hoe vinden we woorden om te spreken over smaken en geuren? In het geval van koffie en wijn.